Meneer Vlaanderen, wilt u me voor ik de vraag van uw vrouw beantwoord zeggen of ik de indruk maak van iemand die bang is? Vlaanderen glimlachte. Ik geloof het niet, Story. Nerveus wel, maar ik zou denken dat u niet voor een kleintje vervaard bent. De jonge man bevochtigde zijn lippen en sprak nog zachter. Toch ben ik bang, ontzettend bang. En dat kan ik even goed nu toegeven als later. Er viel een lange stilte. Het laatste half jaar, vervolgde de story, is er viermaal een poging gedaan om mij te vermoorden. Gelukkig heb ik het er goed afgebracht, maar dat was de reden waarom ik u zo graag wilde spreken. Ik wilde u alles vertellen wat ik wist, alles wat Rita Cartwright wist over de marquise. Zo, zei Vlaanderen zacht, wilt u dan beginnen met deze vraag te beantwoorden... Wie is de markies? Roger schudde met een droefgeestig glimlachje in het hoofd. Hij leek het laatste half uur ouder geworden te zijn. Als ik daar helemaal zeker van was, meneer Vlaanderen, dan zou ik hier niet zitten. Maar u verdenkt Sir Felix Rayborn? Roger nam zijn toevlucht tot een nietzeggend schouder ophalen. Ik heb het gevoel dat me niets anders overblijft, gezien de feiten... Wilt u ons die feiten vertellen? Laten we dan met het geval van Alice beginnen. Twee dagen voor ze vermoord werd is ze bij Sir Felix geweest. Waarom weet ik niet, dat heb ik nooit kunnen ontdekken. 24 uur voordat de politie het lijk van Carlton Rogers op het strand bij New Haven vond... had hij met Sir Felix gedineerd in diens woning in St. John's Wood. En de laatste die Myron Harwood levend gezien heeft, was Sir Felix Rayborn. Hij zweeg om de indruk van zijn woorden te laten inwerken. U bent geheel zeker van deze feiten? Vroeg Vlaanderen. Ina meende een ogenblik een vreemde, wilde gloed te zien in stories lichtblauwe ogen. Arme jongen, dacht ze. Hij raakt nog overspannen. Hebt u al die feiten zelf ontdekt? Vroeg Vlaanderen. Rogers schudde ontkennend het hoofd. Ik heb met een paar kleinigheden geholpen, vertelde hij. Maar het echte werk werd gedaan door Rita Cartwright. Hij aarzelde en zei toen... En naar mijn mening, meneer Vlaanderen, is dat de reden waarom Rita Cartwright vermoord is. Toen Vlaanderen de deur van hun flat opendeed, kwam Price hen in de hal tegemoet met de mededeling dat Sir Graham Forbes en hoofdinspecteur Bradley in de bibliotheek zaten te wachten... Kan ik iets voor u doen, mevrouw? vroeg Price bezorgd. Ik hoorde Sir Graham iets zeggen over een ongeluk. Onkruid vergaat niet, Price, verzekerde Vlaanderen luchtig. Breng ons zo gauw mogelijk een kop koffie. Zodra Price naar de keuken was gegaan, wendde Vlaanderen zich tot zijn vrouw. Wil je heus niet liever direct naar bed gaan? vroeg hij. Je moet doodop zijn. Helemaal niet, hield ze vol. Je weet toch dat ik in mijn journalistentijd gewoon was s'nachts te werken. Dat klinkt een beetje paradoxaal, vond hij, maar wat kun je anders verwachten van een ex-verslaggever? Ze drukte Teders in armen en samen gingen ze naar de bibliotheek, waar Sir Graham en zijn assistent zich op hun gemak hadden geïnstalleerd. Toen de deur openging, dronk Forbes zijn glas leeg. Hij draaide zich om. Ha, zijn jullie daar eindelijk, riep hij. We hebben niet vaak het genoegen, tweemaal zo kort na elkaar bezoek van u te krijgen, Sir Graham, lachte Ina, die er nog even frisse mond eruit zag als eerder op de dag. Je zult ons anders wel verwensen, kind, meende Sir Graham, dat we zo laat nog hier zitten. Hij stelde inspecteur Bradley aan haar voor, die onmiddellijk begon. We kregen een telefoon van de yard, meneer Vlaanderen, met het bericht over het ongeluk. We dachten dat er misschien. Ja, ja, viel Vlaanderen hem in de reden. ongeluk oh, is het juiste woord niet, geloof ik. Hmm, die indruk had ik ook, gromde Forbes. Vlaanderen, je zult voorzichtig moeten zijn. Je bent je energiek met deze zaak gaan bemoeien en die vent is gevaarlijk. We weten nooit wat hij in zijn schild voert. Hoe is het in Bombay Road gegaan? Nog wat bijzonders? Nee, natuurlijk wordt het huis bewaakt, maar je had gelijk toen je zei dat ze hun maatregelen wel genomen zouden hebben. De vogels waren gevlogen en ze hebben geen aanwijzingen achtergelaten. Ik heb vijf man het hele huis laten doorzoeken. Ze hebben zelfs de planken van de vloeren opengebroken. Ik hoop dat ze ze er netjes weer ingezet hebben, lachte Vlaanderen. Bradley bood Vlaanderen een sigaret aan. Het speelt me te horen dat Sammy Runner zo slecht aan toe is, begon hij. Een rare kwiebes, maar ik mocht hem toch wel. Hij was niet als andere misdadigers, die Sammy. Heeft hij je nog iets verteld, Vlaanderen? Vroeg Forbes. Vlaanderen schudde het hoofd. Niets over de marquise. Maar vreemd genoeg vertelde hij me wel wat over Roger's story. Later op de avond heb ik Story zelf ontmoet. Oh, die kennen we allemaal, zei Sir Graham met een spoor van minachting. Het is geen kwade jongen, maar hij maakt het ons erg lastig. Dat kan ik me voorstellen, lachte Vlaanderen. Bradley strikt zich peinzend over het borstelige haar op zijn achterhoofd. Lady Alice Mappleton was met hem verloofd. We moeten het hem wel vergeven als hij soms wat grof tegen ons is en zich met onze zaken bemoeit. Dat is heel edelmoedig van u. Vlaanderen is ...liep rustloos in het vertrek heen en weer. Hij nam een boek uit de kast, zette het weer weg... ...en wendde zich plotseling tot Forbes. Sir Graham, zei hij impulsief... ...geloof je dat we niet alleen tegen de markies vechten... ...maar tegen een georganiseerde bende? Sir Graham dacht even over de vraag na. Ja, besloot hij eindelijk. En volgens mij, Vlaanderen... ...wordt die organisatie door één middel gehouden. Chantage Ina keek belangstellend op Zal elk lid van de bende door de marquise gedwongen worden om zijn bevelen uit te voeren vroeg ze Ze herinnerde zich een dergelijk geval uit haar journalistentijd Het was een moeilijke zaak geweest zolang de leider niet gepakt was zijn slachtoffers waren tot alle leugens en uitvluchten bereid om te voorkomen dat hun eigen verborgen misdaden aan het licht zouden komen. Precies, dat bedoel ik, Ina, zei Sir Graham. Met andere woorden, als we de marquise vinden, valt de hele bende uit elkaar als een krijgtehuis. Vlaanderen knikte, ik geloof dat je gelijk hebt tussen haakjes. Ik heb inspecteur Street vanavond gezien, in Percy's snackbar. Ja, ja, hij heeft me opgebeld, zei Forbes. Het was op een mislukking uitgelopen, daar, als gevolg van Sammy Rand's auto-ongeluk. Street had niemand herkend. Dat klopt niet helemaal, zei Vlaanderen. Hij had een bejaarde heer opgemerkt, Sir Felix Reborn. De Egyptolog? Vroeg Bradley onmiddellijk. Vlaanderen knikte. Ik heb van Sir Felix gehoord, zei Forbes en fronst in het voorhoofd. Woont in St. John's Wood, schrijft boeken over mummies en zo. Ik begrijp niet precies wat die met de zaak te maken heeft. Een ogenblik, zei Vlaanderen, begrijp me niet verkeerd. Wat ik ga zeggen heb ik niet zelf ontdekt, maar gehoord. Twee dagen voor Lady Alice Mapleton vermoord werd, moet ze bij Sir Felix op bezoek zijn geweest. 24 uur voor het lijk van Kelton Rogers werd gevonden, zou hij bij Sir Felix hebben gedineerd. En tenslotte werd mij verteld dat de laatste die Marion Harwood in leven had gezien, Sir Felix Rayburn was. Ja, dat punt is bij het gerechtelijk onderzoek naar Harwoods dood aan het licht gekomen, viel Bradley snel in. Goeie god, het is verbluffend, zei Forbes en stond op. Het zijn in ieder geval gegevens... ...waarvan de juistheid kan worden vastgesteld, Sir Graham, zei Vlaanderen kalm. Sir Graham sloeg met zijn vuist op de beklede leuning van een stoel. En of we dit zullen onderzoeken, Vlaanderen, daar kun je op rekenen, riep hij uit. Bradley, wil jij je daar onmiddellijk mee belasten? Bradley knikte enthousiast. We hebben meneer Vlaanderen nog niet gezegd waarom we eigenlijk gekomen zijn, herinnerde hij Forbes. Tja, prachtig! Dat was ik bijna vergeten, gaf Sir Graham toe, die zeer onder de indruk was van wat hij gehoord had. Hij tastte in zijn zak en haalde er een groezelige envelop uit. Toen ik vanavond thuis kwam, vond ik dit op de vloermat liggen. Hij gaf Vlaanderen de brief. De afzender is een zekere Roddy Carson. Ken je hem? Vlaanderen roerde in zijn koffie. Roddy Carson herhaalde hij pijnzend. Ja, ik geloof het wel. Een ruwe ongeletterde kerel. Tien jaar geleden veroordeeld wegens handel in verdovende middelen. Dat is hem. Hier is zijn brief. Vlaanderen vouwde het velletje papier open en ontcijferde met enige moeite het met potlood gekrabbelde briefje. Sir Graham, als ik u kan vertrouwen komt dan vanavond om 12.30 in Fort Glen. Ik zal op u wachten bij de zes bomen een mijl van de weg. Er is iets over de markies dat ik u zou willen vertellen. Roddy Carson. Vlaanderen vouwde het papiertje zorgvuldig dicht en stak het weer in de envelop. Is dit op vingerafdrukken nagekeken, Bradley? De hoofdinspecteur knikte. Het is door Roddy Carson geschreven, dat staat vast, verklaarde hij zonder aarzelen. Waar is Ford Glen, vroeg Ina, die de naam wel eens eerder had gehoord, maar zich toch niet herinnerde waar het was. Ongeveer zes meiden aan de andere kant van Hampstead Heath. Ross zal er nu al wel zijn, zei Bradley. Ross, vroeg Vlaanderen verwonderd. Ik heb dadelijk het bureau opgebeld, vertelde Forbes. Ross is er heen met twee overvalwagens. Ik dacht dat we tegen twaalf uur ook maar heen moesten gaan, Vlaanderen. Paul Vlaanderen knikte instemmend. Maar we hebben inspecteur Ross toch in de Golden Gate gezien, merkte Ina op. Dit bevreemde Bradley. Hé, hey, Ross woont anders de kant van Wimbledon uit, vertelde hij. Wat doet hij in de buurt van de Castle? Dat was twee uur geleden, vertelde Vlaanderen. In twee uur kan er een heleboel gebeuren. Hmm, maar toch. Ik had de agenten gezegd dat ze hem met de wagen van huis zouden ophalen. Hij zei dat hij er zou zijn als we hem nodig mochten hebben. Ik hoop dat ze hem getroffen hebben. Vlaanderen schonk zich nog een kop koffie in. Ja, zei hij rustig. Dat hoop ik ook. Roddy Garsons specialiteit was altijd de handel in verdovende middelen geweest. Hij kende alle tussenpersonen en wat nog belangrijker was... Hij wist wat hij wel en wat hij niet kon doen. Met zijn compagnon en een geschrompeld mannetje dat Sonny Meskel heette, had Roddy Carson een clientele weten op te bouwen voor de afzet van de bekende witte pakjes, waar zulke enorme prijzen voor betaald werden en de verkoper zulke goede winsten afwierpen. De laatste tijd was het met die verdiensten echter niet zo goed gegaan als vroeger en Roddy had de oorzaak spoedig ontdekt. Hij bleek een concurrent te hebben gekregen die op grotere schaal zaken deed. Het scheen dat de nieuweling een aantal van Roddy's tussenhandelaren in dienst had weten te krijgen. Want deze heren die doorgaans goed op de hoogte waren, wisten onmiddellijk wie het best betaalde... en waren altijd bereid zich aan de hoogste bieder te verkopen. Evenals verschillende andere handelaars in cocaïne, werd Roddy Carson het slachtoffer van zijn handige concurrent die al even weinig voor sluwe trucs terugschrok als een moderne dictator. Roddy had al enige dagen het perceel Bombay Road 79a in de gaten gehouden... en op de avond dat Rita Cartwright vermoord werd... kwam hij op bezoek bij Sonny Maskell, die er in Soho een één flat op nahield. Zonder acht te slaan op het uitnodigende gelonk van een paar zwaar geparfumeerde dames op de trap liep Roddy naar boven en gooide de deur van Maskels kamer open. ''Nu heb ik die rotvent te pakken, Sonny,'' riep hij... en zette zijn zware lichaam op het bed. Sonny knipperde met zijn waterige oogjes... en schoof hem een fles en een glas toe. ''Wat bedoel je?'' vroeg hij. ''Die rotvent in Bombay woont,'' barstte Roddy uit. ''Ik heb hem vanavond op iets betrapt... waardoor ik aan zijn spelletje een eind kan maken.'' ''Is het werkelijk?'' vroeg Maskel... Die nu pas wakker scheen te worden. Weet je wie hij is? Ik had hem al een paar keer zien binnengaan, maar ik dacht eerst dat het een klant was. Een echte opschepper met een deftige jas aan, de kraag hoog op en de hoed diep in de ogen. Ik had nooit bijzonder op hem gelet, maar nu ken ik hem. En hoe? Wat is er dan gebeurd? Meneer Masco begon wat ongeduldig te worden. Dat zul je horen. Ik was om het huis heen geslopen en ik stond dicht bij de achterdeur toen die plotseling openging. Nou. Ik deed een paar stappen achteruit, zodat ik in de schaduw stond. En daar komt die vent aan en hij draagt een meisje. En ik zou hem mijn kop onder willen verwedden dat ze dood was. Maske was onder de indruk. Allemachtig, riep hij uit. Moord? Precies. Ik liep het steegje in toen ik hem terug hoorde komen. En even later ging de zijdeur open en zwaaide iemand met een lantaarn. Ik heb me als een haas uit de voeten gemaakt. En ik kon nog net op de hoek van de straat een bus pakken. Denk je dat ze je herkend hebben? ...vroeg Maskel. Roddy schudde het hoofd. Ik weet het niet, niet dat het er veel toe doet. Hij leunde met zijn voeten tegen het beschot van het bed... ...en vouwde zijn handen achter zijn hoofd samen. Weet je wat ik denk, Sonny? Vroeg hij. Nou, ik geloof dat die vent wat te maken heeft met die markiesmoordzaken. Daarom kan de politie hem niet vinden. Hij is geen van de gewone jongens, anders kende ik hem en dan kende jij hem... Sonny knikte pensend terwijl hij deze gedachte verwerkte. ''Denk je dat je hem zou herkennen?'' vroeg hij. ''Die vent vergeet ik nooit. Het was helder maanlicht vanavond en ik heb zijn postzegel goed gezien.'' ''Nou, als het die kies was, zou je een aardige beloning kunnen verdienen,'' zei Sonny. Oh, je denkt aan die circulaire van Scotland Yard van de vorige week?'' ''Ja, 500 pond.'' En dan hadden we ook geen last meer van zijn concurrentie, hè, mompelde Roddy. Ik zou het kunnen proberen. Toen de politieauto Hemsted Hief naderde, verbrak Vlaanderen de stilte die wat tien minuten geheerst had en vroeg Forbes, is het handschrift onderzocht op de kaartjes die de markies altijd op de lichamen van zijn slachtoffers achterlaat? Forbes knikte bevestigend. Ja, maar we schieten er niet veel mee op, want we kunnen het nergens mee vergelijken. Het spreekt vanzelf dat we niet heel Londen kunnen doorzoeken naar één bepaald handschrift. De cent gebruikt paarse inkt, maar waar hij het koopt, weten we niet. Het is gewoon spul dat overal te krijgen is. En vingerafdrukken? Geen enkele. Hij heeft natuurlijk handschoenen aan. Het lijkt wel of hij nergens ooit een aanwijzing achterlaat. Die markies moet een uitgesproken talent voor de misdaad hebben. Aangeboren of door ervaring geleerd. Dat weet ik niet. En tot dusver heeft hij steeds geluk gehad. Maar we zullen toch moeten zorgen dat we hem gauw achter slot en Gremel krijgen. De kranten staan weer vol met klachten over Scotland Yard. En het ministerie van Binnenlandse Zaken begint als dus gewoonlijk ongeduldig te worden. Langzaamaan, dan breekt het lijntje niet. zei Vlaanderen kalmerend. Wat denk jij ervan, Bradley? De blonde hoofdinspecteur liet een geluid horen dat van alles kon betekenen. Hij waagde zich niet aan een voorspelling. Vlaanderen vermoedde dat Bradley graag zelf de man wilde zijn die de markies zou inrekenen, omdat dat hoogstwaarschijnlijk promotie zou betekenen. Naar een paar woorden te oordelen die Bradley af en toe had laten vallen, veronderstelde Vlaanderen... ...dat deze Sir Graham wat te oud vond voor zijn functie... ...en meende dat hij in deze zinuuslopende tijden plaats moest maken voor een jongere man. Maar Vlaanderen sprak zijn gedachten niet uit. Toen de auto vaart mindelde... ...en aan de kant van de weg met gedoofde lichten stilhield... ...was Bradley de eerste die uitstapte. Een ogenblik later flikkerde dertig meter verderop het licht van de zaklantairen... ...en even later stond inspecteur Ross voor hen... Hoe lang ben je hier al? vroeg Bradley onmiddellijk. Zo wat drie kwartier zou ik zeggen, antwoordde Ross en wendde zich tot Sir Graham. We hebben de plek omsingeld, hoofdcommissaris Smith. Warunder, Hale, Dixon, ikzelf en twee agenten van het bureau Hemstert Heath. Iemand gezien? vroeg Forbes en zette de kraag van zijn jas op. Geen sterveling. Ross herkende plotseling Vlaanderen en maakte een gebaar van verrassing. Hé, hey, meneer Vlaanderen, ik had u niet gezien. Je ziet het alweer, Ros, een slecht geweten laat de mens niet met rust. Zo is het, meneer, antwoordde Ros onverschillig. De wind vloot door de bomen. en zware, donkere wolken kwamen uit het westen aandrijven toen ze naar het groepje van zes schrale dennenbomen toeliepen. Er was geen levende ziel te bekennen. Van welke kant zou hij komen? Vroeg Bradley aan Ross. Moeilijk te zeggen, maar hij zal het cordon niet kunnen passeren zonder opgemerkt te worden. Daar kun je op aan. Bradley snoof even, alsof hij het met die opvatting niet helemaal eens was. Plotseling zagen ze links van hen het licht van een zaklantaarn en alle stonden onbeweeglijk. Wie daar? Riep Ross scherp. Er kwam geen antwoord. Vlaanderen merkte dat Bradley zijn revolver greep. Ben je daar, Wander? riep Ross opnieuw. Een vrouwengestalte doemde plotseling voor hen op. Ik ben het maar, zei Ina. Vlaanderen beet zich op zijn lip van ergernis. Maar Ina, ik vroeg je toch om in de auto te wachten, protesteerde hij. Maar je had je zaklantaren vergeten. Ik dacht dat ik je die even moest brengen, antwoordde ze en bood hem het voorwerp in kwestie aan. Het gelach dat volgde, bracht enige ontspanning. Weer liepen ze naar de bomengroep. Toen ze die bijna bereikt hadden, stond Bradley plotseling stil. Hoorden jullie dat? vroeg hij. Een lange, gespannen stilte volgde. Ik hoor echt niets hoor, bromde Forbes geërgerd, nadat ze een minuut lang zo hadden gestaan. Toch wel, Sir Graham, zei Vlaanderen, die het geluid ook had gehoord, stil. Weer luisterden ze en enige ogenblikken later klonk een zacht gekreun als van iemand die vreselijk geleden had en nu aan het eind van zijn krachten was. Bijna onmiddellijk daarop hoorden ze het weer. Het komt van onder die bommen, Ross, fluisterde Bradley dringend. Maar verdomme, daar heb ik een keer of zes op en neer zonder iemand te zien. Je hebt vermoedelijk je zaklantaarn op de grond gericht, zei Vlaanderen. Bradley was de eerste die begreep waar hij op doelde. Maar god, hij zal toch niet hangen? Luister, zei Vlaanderen. Weer hoorden ze dat zachte, kreunende geluid geen aan te drijven op de wind. Ze begonnen alles te doorzoeken en spoedig werd hun ijver beloond. Daarheen, met het hoofd naar beneden, een spookachtige gedaante met de enkels vastgebonden aan een tak tien meter boven hun hoofd. Ik zal wat cognac uit de auto halen, zei Forbes, toen een van de politiemannen in de boom geklommen was en het touw voorzichtig losmaakte. Het lichaam werd voorzichtig neergelegd op het gras, Vlaanderen onderzocht de man. Ik vrees dat het te laat is, Sir Graham, zuchtte hij. Arme stakker, mompelde Forbes. Herkent u hem, hoofdcommissaris? vroeg Ross. Ja, dat is Roddy Carson, zonder enige twijfel, zei Forbes beslist. Ross fouilleerde het slachtoffer. Hij vond een kleine revolver en een portefeuille met 17 pond. Verder bevatte de portefeuille alleen een kleine lege envelop. Daar schijnt hij iets op genoteerd te hebben, merkte Forbes op en liet het licht van zijn zaklatairen over het papier schijnen. Ja, een naam en een adres. Goeie god, Vlaanderen, kijk eens. Vlaanderen nam de envelop aan en las Sir Felix Rayborn, 492 Maupassant Avenue, St. John's Wood. De romanschrijver grinnikte even. Wat valt er te lachen? Forbes geprikkeld. Neem me niet kwalijk, zei Vlaanderen zacht. Maar ik had nooit gedacht dat Roddy Carson zonder spelfouten zou kunnen schrijven. Vlaanderen bracht de volgende morgen grotendeels in de bibliotheek van het Brits Museum door met het bladeren in de afleveringen van het maandblad Egyptologie van de laatste vijf jaren. Dit tijdschrift, waarvan de hem onbekende uitgever in een obscuur straatje bij het Brits museum scheen te wonen, zag er voor de leek hoogst oninteressant uit. Het omslag had een naargeestige geelbruine kleur, de inhoud bestond uit eindeloze pagina's, kleingedrukte tekst en slecht gereproduceerde saaie foto's. Tot zijn verbazing ontdekte Vlaanderen dat de twee artikelen van Sir Felix Raybourn, alle geleerdheid ten spijt, ...toch heel leesbaar waren, doordat Sir Felix over een uitgesproken gevoel voor humor bleek te beschikken. Beide betroffen een serie opgravingen die door Sir Felix was ondernomen en die opvallend weinig had opgeleverd. Alleen een paar rudimenten van oude wapens en een aarde pot die een niet geïdentificeerde vloeistof bevatten. Sir Felix weidde breedvoerig uit over de geneesmiddelen van het oude Egypte en hun werking. Waardoor hij handig de schamelheid van zijn eigen fondsen wist te markeren. Vlaanderen, die omdat hij zelf schrijver was, oog had voor dergelijke trucs, bewonderde Sir Felix' prestatie. Nu hij toch eenmaal in het Brits Museum was, liep Vlaanderen nog even een zijvertrek binnen waar hij Sir Felix' naam natrok in hoe's hoe. De bijzonderheden die hij daar vond, vertelden niet veel nieuws. Het was duidelijk dat de man in kwestie ze zelf had opgegeven en dat hij het zorgvuldig vermeden had verschillende gegevens op de door de uitgevers gezonde vragenlijst in te vullen. Sir Felix werd beschreven als Egyptoloog en Zooloog. Hij bleek ongetrouwd te zijn en was de zoon van een onbekende baronet uit Cornwall, had gestudeerd in Clifton en aan de Universiteit van Londen, waar hij cum laude in de natuurwetenschappen was gepromoveerd. Hij had verschillende boeken en brochures op zijn onderzoeksgebied geschreven. Vlaanderen had nooit van deze publicaties gehoord en vermoedde dat ze al lang niet meer in de handel waren. Sir Felix' adres werd opgegeven als Maupassant Avenue 492. St. John's Wood, en daar het deel dat Vlaanderen raadpleegde, de hoe is hoe, van 1935 was, kon hij aannemen dat Sir Felix hier al geruime tijd woonde. Vlaanderen stond even te ijzelen op het bordes van het Brits museum, maar toen hij zag dat de zon uitnodigend scheen, besloot hij lopend naar Scotland Yard te gaan, waar hij om half twaalf een afspraak had met Sir Graham. Onderweg overwoog Vlaanderen de vraag of Sir Felix de schuldige kon zijn. Waarom zou een man op leeftijd, die zich blijkbaar sterk interesseerde voor oude beschavingen, zich inlaten met hedendaagse criminelen? Wat voor nut zou hij daarvan kunnen hebben? geld? Het scheen toch dat Sir Felix zelf in staat was geweest voor expedities naar Egypte te financieren. Was het dan soms een nieuwe versie van Stevenson's verhaal over Jekyll en Hyde en diende zijn werkzaamheden als Egyptoloog slechts om zijn duivelse misdaden te maskeren? Of zou Sir Felix zelf slachtoffer van de marquise zijn en zou deze trachten de verdenking op een van zijn handlangers te werpen? Maar wat voor misdaad kon een man als Sir Felix geplicht hebben... om in de klauwen van een afperser te geraken. In gedachten verdiept... liep Vlaanderen de Giant Cross Crossroad af... en botste eerst op tegen de straatmuzikant... toen tegen een meisje met een doos stijgtjes. dan weer tegen een met pakjes beladen postbode... een spoor van verwensingen nalatend. In Scotland Yard trof hij Forbes die met een somber gezicht nieuwe bijzonderheden noteerde in zijn mappen... en geërgerd constateerde dat hij helemaal niet opschoot. Eindige mappen heb je daar, Sir Graham? merkte Vlaanderen glimlachend op terwijl hij een sigaret opstak. Daar gaat toch iets troostends van uit in een tijd als deze? Gromde hm. Sir Graham en duwde vier dossiers uit de kleurige collecties opzij. Kun je me nog een idee aan de hand doen? Vlaanderen deed een lange haal aan zijn sigaret en liep naar het raam. Ooit van een zekere Dukes gehoord? vroeg hij. Dukes? Er is een scharrelaartje verdovende middelen dat Dukes heet. Vlaanderen knikte nadenkend. Dat zal hem wel zijn. Zou je hem kunnen vinden? Waarom? Die kwam ook op Bombay Road 79a. Sammy Wren vertelde me dat hij van Jukes altijd zijn instructies kreeg. Denk je dat Ren de waarheid sprak? Vlaanderen glimlachte. Ik geloof dat ik genoeg van Sammy Wren weet om gerust te kunnen aannemen dat hij me niet zou voorliegen. Goed, ik zal Ross, als hij straks komt opdracht geven Lenny Jukes te zoeken. En wat ben je nu van plan te doen? Vlaanderen tipte de as van zijn sigaret. Ik ga mezelf bij iemand op de thee uitnodigen, kondigde hij aan. Zo begon Sir Graham knorrig. Calle maar, Sir Graham, ik heb je nog niet verteld hoe mijn gast hier heet. Ik begrijp niet wat die theevisites van jou met de zaak te maken hebben, gromde Forbes. Dat zullen we zien. Ik ben namelijk van plan een bezoekje te brengen aan de bekende Egyptoloog Sir Felix Rayburn. Stevig doorlopend kwamen Vlaanderen en Ina die middag langs het cricketveld van Lloyds tot ze de imposante laan bereikten die Maupassant Avenue heet, met zijn fraaie lindenbomen en statige huizen in Regency stijl. Daar is nog een heel eind te lopen, hadden voor ze op nummer 492 zouden zijn, bleven ze druk praten over het mysterie van de markies en alle nieuwe bijzonderheden. Plotseling bleef Ina staan. Ik geloof dat het huis voorbijgelopen zijn schat, daar is 489 en de nummers lopen op. Dan moet dit het zijn, zei Vlaanderen even later, en wees op een huis van grijze steen dat blijkbaar geen nummer had. Het is tussen 490 en 492. Dus, door reductio ad ab absurdum, zei Vlaanderen, toen Ina hem plotseling bij de arm greep. Paul, ik vind het maar eng. Wat moet je vredesnaam zeggen tegen sir Felix? Zou het niet beter zijn geweest als je eerst had geschreven of opgebeld? En dat is nu een ex-verslaggever, spotte hij. Heb je nooit gehoord van de waarde van het verrassingseffect? Zou je ooit een interview met Bernard Shaw gedaan gekregen hebben... als je het eerst netjes had gevraagd? Je kreeg het juist omdat je hem toevallig trof toen hij niets te doen had... en juist over het probleem van het vrouwenkiesgerecht nadacht. Ja, maar schat, dit is een ernstige zaak, protesteerde ze. Wat ga je tegen zoveel Felix zeggen? Hij bleef staan onder een grote taxisboom in de oprijlaan en keek haar aan. Kijk, het zit zo... Ik schrijf een roman, zo'n moeilijke weet je wel, die in Egypte speelt. Paul, dat heb je me helemaal niet verteld. Hij lachte. Zie je wel, zelfs jij gelooft zo'n smoesje. Je begrijpt dus nu waarom ik noodzakelijk Sir Felix moet spreken. Hij moet inlichtingen geven over een paar duistere punten. Dat is dus de reden dat je zult opgeven om de beroemde Egyptoloog te raadplegen. Enfin, misschien loopt hij er wel in, tenminste als hij er niet over denkt. Wat bedoel je? Hij zou het eens in zijn hoofd kunnen krijgen... je naar de intrigue van je roman te vragen. Hij zou je er zelfs op kunnen wijzen... dat er in het Brits Museum... een schat van wijsheid te vergaren is. In het Brits Museum verdwaal ik altijd. Wat zijn voor weer. En Scotland Yard heeft ook een mooie bibliotheek. Ja, en ik zou ook plaats kunnen bespreken... in een vliegtuig naar Egypte... Lachte Vlaanderen. Ina moest ook lachen. Een ogenblik later maakte de oprijlaan een bocht en toen stonden ze voor het huis. Kijk toch niet zo angstig, schat, fluisterde hij. Denk eens aan al die indrukwekkende personages die je als journaliste geïnterviewd hebt. Dat denk ik juist aan, zei Ina met een zenuwachtig lachje. Vlaanderen drukte haar arm terwijl ze de trappen van het bordes beklommen. Hij gaf een flinke ruk aan de ouderwetse bel. Ergens achter in het huis galmde een bel... maar ze hoorde niet dadelijk lopen. Ik geloof dat dit huis nog groter is dan het van buiten lijkt... bedacht Ina. Zeg dat wel. Het schijnt een hele wandeling te zijn... voor het personeel bij de voerder is... gaf Vlaanderen toe. Eindelijk klonken sloffende stappen... en er werd met een zware ketting gerammeld. Toen draaide een sleutel knarsend om en werd een grendel weggeschoven. De deur ging een klein eindje open en ze zag een vrouw van een jaar of 65 met een vriendelijk blozend gezicht. Ze was klein, maar stevig gebouwd en haar stem klonk opgewekt. Goedemiddag, begroepen ze hen en deed de deur wat verder open, als om aan te geven dat ze welkom waren. Het donkerblauwe ogen schitterde vrolijk en ze leek precies op het oude vrouwtje dat op de reclameplaten van een bekend soort thee staat afgebeeld. Vlaanderen beantwoordde hij goed met zijn innemendste glimlach en verontschuldigde zich als ze haar last hadden bezorgd door onverwacht onverwachte bezoek te komen. De oude dame knikte vriendelijk goedkeurend. Mijn naam is Vlaanderen, Paul Vlaanderen. Hier hebt u mijn kaartje. Ik zou Sir Felix graag even willen spreken. Zou hij een ogenblik tijd voor me hebben? De brave ziel veegde haar hand zorgvuldig aan haar schort af voor ze het kaartje aannam. Natuurlijk, meneer, Sir Felix zal heel blij zijn u te zien, was het nogal verrassende antwoord. Als u even binnen wilt komen, zal ik Sir Felix waarschuwen. De met ijzer beslagen deur viel achter hen dicht en ze stonden in een spaarzaam gemeubileerde, betegelde hal, die weinig van de smaak van de eigenaar verriet. De oude dame deed een deur links open. Als u en mevrouw hier misschien even willen wachten, dan zal Sir Felix zo wel komen. Ze sloot de deur zacht achter zich en ze hoorde haar wegsloffen. Nu, dat oude mensje is in ieder geval een schat, zei Vlaanderen, terwijl hij naar de boekenplanken liep die de muur tegenover de deur geheel bedekte. Wat een eigenaardige kamer, vond Ina, die om zich heen keek. Ik heb nog nooit zoveel boeken bijeen gezien, behalve in een openbare bibliotheek. En prachtig gebonden, riep Vlaanderen enthousiast. Dat moet een aardig sommetje gekost hebben. Hij streelde voorzichtig een zware kalfsleeren band. Wat zijn het, oude klassieken, vroeg Ina, die naar een kabinet in de hoek gelopen was, waarin voorwerpen stonden, die Sir Felix waarschijnlijk uit Egypte had meegebracht. Moet je nou zien, hoorde Ina haar man halfluid zeggen. Ze draaide zich snel om. Wat is er? Het zijn allemaal misdaadromans, riep hij ongelovig. Dat geloof ik niet, zei Ina en liep naar de planken toe. Waarachtig wel, hier staan om te beginnen Edgar Allan Poe's verhalen van verschrikking. Nee, wacht, het zijn niet allemaal romans. Hier is een plank gewijd aan werken over criminologie, beroemde processen, moordzaken. Ina las nu een aantal titels op boeken waarop in vergulde letters de namen stonden van alle beroemde auteurs op het gebied van misdaadverhalen. Dorothy L. Sayers, A. Phillips Oppenheim, Edgar Wallace, Agathe Christie, George Simenon, E. C. Bentley, Leslie Charteris, Dashiell Hammett, James M. Fox, Rex Stout, Freeman Wills Croft, Peter Cheney, John Dixon, Carr en vele anderen. Het was een paradijs voor een vermoeide minister die daar een voorliefde voor had. Ik zie geen enkel boek van jou, schat, zei Ina, die nog steeds titels las. Vlaanderen glimlachte en zei, jawel me van Vlaanderen, als je je hoofd maar iets opricht en dan een beetje naar links kijkt. Ze staan naast een heel bijzonder boekje dat de mannen van de voerpagina heet en dat geschreven is door een geheimzinnige dame, Andrea Fortune genaamd. Ik vermoed dat het een pseudoniem is. En ik vermoed dat de schrijfster op het ogenblik niet ver weg is zei een droge stem achter hen. Ina draaide zich om en zag een onopvallende man van middelbare lengte in een effen grijs pak, die hij met een glimlach stond op te nemen. Hij was bijna helemaal kaal en zijn voorhoofd was geheel met sproeten bedekt. Hij had een gele gelaatstint en het leek of alle kleur door de tropen zon eruit weggezonken was, zodat hij veel ouder leek dan hij was. Hij kwam even geruisloos naar voren als hij was binnengekomen. Ik heb u toch niet doen schrikken, vroeg hij bezorgd. Zijn stem klonk knarsend als een slecht gesmeerde deur. Ina had al haar tegenwoordigheid van geest nodig... om een beleefd glimlachje op haar gezicht te brengen... en Vlaanderen kwam haastig naar erbij. Sir Felix Reborn, vroeg hij beleefd... en toen, na een knikje van de ander, vervolgde hij... U zult het wel brutaal van ons vinden dat wij maar zo komen binnenvallen, Sir Felix... Maar de kwestie is dat ik met een roman bezig ben en... Wie niet? Grinnikte Sir Felix. En zijn geestigheid scheen hem zelf te amuseren. Dat is zo, lachte Vlaanderen. Maar de mijne speelt een Cairo in de Egyptische woestijn. Niet het moderne Cairo. Ik wil verscheidene eeuwen teruggaan. En ik dacht dat u me misschien op een paar belangrijke punten wat inlichtingen zou kunnen verschaffen. Sir Felix maakte een gebaar van protest... Kom, kom meneer Vlaanderen, er is absoluut geen reden om u te verontschuldigen voor uw bezoek. Ik vind het heel gezellig dat u eens komt aanlopen en dat u uw bekeurlijke vrouw hebt meegebracht. Hij zweeg even en er kwam een spottend licht in zijn ogen. Ik kan zelfs zeggen dat ik u verwachtte meneer Vlaanderen. Neemt u die gemakkelijke stoel mevrouw Vlaanderen, mijn huishoudster zal ons dadelijk thee brengen. Ondanks hun protesten stond hij erop dat ze zouden blijven thee drinken. Inmiddels liep hij rond, schoof een bijzettafeltje naast Ina's stoel en trok een rechte leunstoel bij voor haar man. U zult met mevrouw Clarence mijn huishoudster wat geduld moeten hebben, zei hij verontschuldigend. Het is een beste vrouw, maar ze is niet zo vlug met haar been als vroeger en de keuken is nogal ver af. Maar ze heeft één goede eigenschap, ze is altijd blij als ik bezoek heb. En dat kan van modern personeel doorgaans niet gezegd worden. Toen sir Felix eindelijk klaar was met zijn voorbereidingen, vroeg Vlaanderen, wat bedoelde u, sir Felix, dat u zei dat u ons verwacht had? Sir Felix leunde behagelijk achterover in zijn stoel en keek zijn bezoeker plotseling doordringend aan. Meneer Vlaanderen, ik kan me vergissen, begon hij op doserende toon maar ik meen te weten dat u zich bezighoudt met een onderzoek naar een aantal moordzaken die gepleegd zijn door een onbekende en enigszins melodramatisch personage dat zich de markies noemt. Vlaanderen vond dat hij een malfiguur sloeg en knikte een beetje schaapachtig. Sir Felix vervolgde, In de loop van uw onderzoekingen zijn u een aantal opvallende feiten ter oren gekomen. Kort samengevat is de geschiedenis als volgt. 48 uur voor Lady Alice Mappleton vermoord werd, bracht ze mij een bezoek. Ja, dat heb ik gehoord, Sir Felix, zei Vlaanderen ernstig. En ik weet ook dat 24 uur voor de politie het lijk vond van Carlton Rogers. Hij me de eer deed bij me te dineren, vulde Sir Felix opgewekt aan. Bovendien was ik geloof ik ook de laatste die Myron Harwood levend gezien heeft. Een beetje verbaasd door zijn laconieke woorden, vroeg Vlaanderen. Maakt dit op u niet de indruk van een zomberlingen samenloop van omstandigheden, Sir Felix? Rayburn scheen die vraag te hebben verwacht. Zomberling vind ik nog niet sterk genoeg uitgedrukt, meneer Vlaanderen, gaf hij kalm toe. In die boeken daar staan genoeg gevallen beschreven van mensen die gearresteerd werden op mindere gronden. Ina kon eindelijk weer spreken. Maar, Sir Felix, dan moet u toch begrijpen dat u in een zonderlinge positie verkeert. Ik geloof dat 99 van de 100 mensen bij het horen van deze feiten onmiddellijk zouden concluderen dat u de markies bent. Sir Felix glimlachte, iets dat hij maar zelden deed. Mijn beste mevrouw Vlaanderen, neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg, maar nu valt u me een beetje tegen. Als ik dat aalgladde individu was, dat spot met de macht van heel Scotland Yard, dacht u dan heus dat ik zo dom zou zijn om Lady Alice 48 uur voor ik haar vermoorde te ontvangen? En dacht u heus dat ik dan zo'n idioot zou zijn om me met Myron Harwood te laten zien voor ik hem doodde? Zijn stem klonk beledigd, maar zijn grijze ogen schitterde ondeugend. Kom. Mevrouw Vlaanderen, ik vraag u, is dat nu waarschijnlijk? Vlaanderen en Ina lachten elkaar toe. Ik begrijp wat u bedoelt, zei Vlaanderen ernstig. Sir Felix wreef zich in zijn dorre handen. Ik hoop het, meneer Vlaanderen, ik hoop het van harte. Trouwens, ik wist wel dat ik u zou kunnen overtuigen. Vlaanderen knikte... Als ik niet indiscreet ben, Sir Felix, zou ik toch wel graag willen weten waarom u Lady Alice en Harwood en Rogers zo kort voor hun dood ontving. Goed, meneer Vlaanderen, gaf Sir Felix toe, juist toen mevrouw Clarence met een groot theeblad naar binnen kwam. Als ik u daar een plezier mee kan doen, wil ik u wel vertellen dat ik twee van deze mensen heel goed kende. Rogers kwam op mijn verzoek dineren, omdat ik hem sinds hij drie maanden geleden uit Amerika was teruggekomen, nog niet gesproken had. Ik wilde graag een paar interessante theorieën met hem bespreken. Tussen haakjes, hij is ook zooloog, of liever, hij was het, de arme kerel. Harwood is, zoals u weet, een knap chemicus, die zich speciaal interesseerde voor geneesmiddelen uit de oude tijden. Hij hoorde dat ik een paar interessante ontdekkingen op dat gebied had gedaan... Ik geloof dat hij een artikel van me gelezen had, en daarom belde hij me op en maakte een afspraak. Kon u hem wat vertellen? Niet veel, jammer genoeg. Ziet u, Harwood was een man van de exacte wetenschap, iemand met een passie voor chemische formules. Daaraan kon ik hem niet helpen. En Lady Alice Mappleton? viel Ina in en gaf hem een kopje thee dat ze voor hem had ingeschonken, Lady Alice, oh ja, Lady Alice had ik niet eerder ontmoet. Hij roerde lang in zijn kopje thee. Ik weet niet of ik het u kan vertellen. U moet in ieder geval beloven dat u het als strikt vertrouwelijk zult beschouwen. Toen ze hem gerustgesteld hadden, vervolgde Sir Felix. Lady Alice kwam bij me, omdat ze een gerucht had gehoord... Ze heeft me niet verteld waar, maar ik vermoed dat ze op een artiestenfeest in Chelsea iets had horen beweren over een vloeistof die ik uit Egypte meegebracht had. Iemand, had Lady Alice blijkbaar verteld, dat de inhoud van die pot een afdoend middel bevatte om iemand te genezen van zijn verslaafdheid aan cocaïne. Dat was het dus, mompelde Vlaanderen. Tot me spijt kon ik het arme meisje niet helpen, vertelde Sir Felix. En haar plotselinge dood trof me erg. Bedoelt u dat u niets weet van de eigenschappen van de vloeistof die u gevonden hebt? Heel weinig. Om de waarheid te zeggen heb ik de vloeistof aan Myron Harwood toevertrouwd en na zijn dood schijnt het potje verdwenen te zijn. Ik heb haar executeur testamentair dringend naar gevraagd, maar hij schijnt me niet te kunnen helpen. Ik meen me te herinneren, zei Vlaanderen, dat u er iets over geschreven hebt. Ik zag toevallig een artikel van u. Oh ja, maar mijn theorieën waren gebaseerd op oude legenden. Ze hadden geen wetenschappelijke basis. De vloeistof is naar men beweert een dodelijk gif dat door de Egyptenaren diamos werd genoemd. Een vergif met een zeer bijzondere eigenschap.